Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Spaanse politie heeft in een dorpje ten westen van Barcelona een man met een bomgordel aangehouden. Volgens een Spaanse krant gaat het om Younes abou Yacoub, de bestuurder van het busje dat afgelopen donderdag op de Ramblas 13 mensen doodreed. Het is onduidelijk of hij bij zijn arrestatie een echte bomgordel droeg of een nepexemplaar. Als abou Yacoub inderdaad is opgepakt zijn alle verdachten van de aanslagen gearresteerd of dood. De Spaanse politie heeft bevestigd dat de imam die mogelijk de leider was van de terreurcel is omgekomen bij de ontploffing in het huis in Alcanar waar de aanslagen werden voorbereid. De Franse president Macron heeft ervan afgezien om zijn vrouw een betaalde functie te geven. Dat was hij wel van plan, maar er was zoveel verzet onder de Franse bevolking dat hij het plan introk. Brigitte Macron krijgt wel een aantal publieke taken, maar ontvangt daarvoor geen salaris en ze krijgt ook geen eigen kantoor. VVD en PVDA hebben nog geen akkoord bereikt over het verhogen van de lerarensalarissen. De PVDA wil de verhoging regelen in de begroting voor volgend jaar, die nog wordt gemaakt door het demissionaire kabinet. De VVD vindt het een kwestie voor het nieuwe kabinet. De komende dagen wordt verder gepraat over de begroting, die op Printjesdag wordt gepresenteerd. President Poetin heeft een omstreden onderminister benoemd tot ambassadeur in Washington. Het is Anatoly Antonov, die onderminister van Defensie was toen Rusland het Oekraïnse schiereiland de Krim annexeerde. Antonov staat daarom op een Europese zwarte lijst. Hij volgt in Washington Sergei Kislyak op, die een hoofdrol speelde in de affaire rond de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De Zweedse voetballer Sam Larsson heeft een contract voor vier seizoenen getekend bij Feyenoord. Hij speelde de afgelopen drie jaar bij Herenveen en maakte in die tijd 23 doelpunten. Herenveen krijgt naar verluid 4 miljoen euro voor de transfer. Larsson is voor Feyenoord al de zevende aankoop dit seizoen. Het weer. En nou blijft mijn computer even hangen. Uit mijn hoofd.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 In de Randstad is vooral veel vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Blarikken met Neembrugge 9 kilometer. Daar wordt op dit moment opnieuw geasfalteerd na een autobrand. De weg is bijna helemaal dicht, dus voorlopig kan je beter omrijden via Utrecht. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht gebeurde zojuist een ongeluk tussen, of bij Beest. En dat levert tussen Knopendel en Beest 4 kilometer file op. En de vertraging is daar een kwartier. Op de A4 Rotterdam-Den Haag gebeurde een ongeluk bij uh, knooppunt Ketelplein. Daar is de weg vrij, maar de file die staat er nog wel. Die is ongeveer 4 kilometer. En verder is de N201 Hoofddorp uit Horen in beide richtingen dicht bij de Waterwolftunnel, Want ook daar is een ongeluk gebeurd. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 the same road It's Natalie Tonight I got another confession for you What's she gon' do to hurt you down en zomerhit Young Money Twelling nothing word to the Dalila lama. He know I'm a fashion killer. Word to Jungali. he cuppin' that Valentino. Ooh. Ain't no tellin' me no. I'm that bitch and he know. I, I got wife and he.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 Shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah shimmy, so love, shimmy, yes, shimmy, love, shimmy, yes, Make a break in this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 Necesito deja que te diga cosas al oído para que te Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que dat dat es un dat pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oh yeah. dat espacito, quiero respirar tu dat despacito. Deja que te diga cosas. Al... playa en puerto rico hasta que las olas griten ay bendito para que mi se quede contigo pasito a pasito suave suavecito nos vamos pegando poquito a poquito